Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Meerdere mensen hebben bij het Centrum Seksueel Geweld in Amsterdam... melding gemaakt van verkrachting in het afgelopen Pride weekend. Dat schrijft NA Nieuws. Tijdens het evenement was die locatie in de hoofdstad speciaal open om te bezoeken. Gisteren kwamen zes mensen langs bij het meldpunt. En haar nieuws schrijft dat er ook vandaag nog slachtoffers opbellen om een melding te maken van verkrachting tijdens Pride. Volgens de coördinator van het Centrum Seksueel Geweld gaat het om meer, meerderjarige mensen van verschillende geslachten en ook allerlei leeftijden van twintigers tot vijftigers. Een aantal oud-leden van de Partij voor de Dieren... is een nieuwe partij begonnen. Met de partij Vrede voor Dieren, VVD... willen ze meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in oktober. De leden zijn tegen extra uitgaven voor Defensie... waar de Partij voor de Dieren wel mee heeft ingestemd. Onder meer, daarom besloten ze dus om een nieuwe partij op te richten. Spanje en Portugal kampen met een hittegolf. Spanjaarden worden gewaarschuwd met code rood... omdat het op sommige plekken 43 graden is. Ja, niet alleen in het doorgaans hete zuiden is het bloedheet... vertelt correspondent Edwin Winkels. Opvallend is dat vooral... Wat koelere streken in Spanje nu ook met die hitte te maken We hebben. Galicië, in het verre Noordwesten, altijd een van de koelste plekken van, uh, van het land in de zomer. Dan wordt deze dagen 37, 38 graden verwacht. Dat is daar heel veel. Later deze week wordt ook in het zuiden van Frankrijk een hittegolf verwacht. En PostNL stapt naar de rechter om geld van de overheid te eisen. Het bedrijf zegt 68 miljoen euro nodig te hebben om dit en volgend jaar alle post normaal te kunnen blijven bezorgen. Klinkt misschien een beetje vreemd, een commercieel bedrijf dat winst wil maken en toch om overheidssteun vraagt. Maar het mag wel, legt mijn economiecollega Aida Brands uit. PostNL is wettelijk verantwoordelijk voor de brievenpost. Maar het gaat al een aantal jaar best wel slecht, omdat we met z'n allen steeds minder brieven versturen. En omdat PostNL wettelijk verantwoordelijk is voor de brievenpost, kunnen ze om overheidssteun vragen. Maar er staat wel wat tegenover. PostNL mag bijvoorbeeld niet meer dan 10% winst maken op de brieven. En PostNL mag ook niet stoppen met het bezorgen van brieven, zelfs nu dat verlies oplevert. Eerder besloot het kabinet al de bezorgdheid van 24 uur te verlengen naar 48 uur. Maar volgens het bedrijf is dat lang niet genoeg om uit de rode cijfers te komen. Heb je nog het weer voor Het is vrijwel overal bewolkt en het kan flink waaien vanmiddag bij maximaal 24 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen wel iets meer zon, dan ook kans op een bui bij maximaal 22 graden. ZFM Verkeersinformatie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 Well, uh, like, I don't understand how you can't, 'cause like, I've been to, uh, you know, Paris, Beirut, you know. I'm in uh, Iraq, Iran, Eurasia. You know, I speak very, very um fluent Spanish. Todo también chévere. Less bien chévere, chévere, bien chévere. Is that right, mama? Yeah, uh, cause I got my shaking. I'm going do face. Everybody's got a thing that's in the world.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 uh, nou ja, met de blik op volgend jaar. Ja, ik maak me daarbij zorgen. Of, ja, of dat dan, we niet een aantal hotels gaan zeggen, joh, maar dan is het voor ons niet meer de moeite waard. Ja, dat wou ik zeggen. Want uh, uh, mocht dit doorgaan, uh, ja, dat is een slecht uitverstand. Ik bedoel, dan, dan gaan misschien hotels over de kop. Uh,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 Je moet wel goed kunnen rekenen om een hotel te runnen. Ik heb hiervoor bij de bank gehad. Ja, al. Ja, dat weet dus, ja, ik. Dus, ja, ja, ja. dus, dus dat lukt luk wel. een beetje. Maar ah, ja, ja, ja, dat lukt ja, ja, ja, ja. wel uh, dat luk ja, ja. goed. Nou ja, we gaan het, uh, we gaan het uh, merken. Ik bedoel, het zou best kunnen zijn dat wanneer het nieuwe kabinet aantreedt... dat ze deze regel weer... Uh,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 Alleen, ik hou nu ook mijn hand op de knip... omdat ja. uh, ik voor de mensen die ik nu in dienst heb... volgend hm. jaar ook uh, wat wil kunnen, uh, nee, begrijp ik, uh, kunnen ja. betekenen. Ja, nou, duidelijk verhaal hè, van uh, Tom van der Veen... van Hotel uh, Keur uh, aan de Zeestraat uh, hier in Zandvoorts. Dankjewel ook uh, Tom en de collega's... Uh, Ger Loogman en Hans Bodman natuurlijk voor het interview. Elke zaterdagmorgen hoor je een uh, uitgebreide gasten uh, aan tafel hier in de studio...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 Kijk daarvoor op onze Facebookpagina, de Facebookpagina van ZFM Sandvoort, dus dat toch op Facebook zit. Geef even een like en like onze pagina. Ruim 2000 mensen zijn je daarvoor al voorgegaan trouwens. Can't wait to see my girl. She's been a Oh De Nederlandse Beth Vitesse, je hoorde ze met Rosa Lin hier op de zaterdagmiddag. Benno Veugen, die we net al gehoord hebben trouwens uitgebreid tijdens het interview over Sale 2025. Die was in de maand juli, die was die, de hele maand juli was Benno in Strampefjoon Thalassa. Want hij is vrijwilliger bij het Rode Kruis. En het Nationaal Ouderenfonds was ook bij Talassa aanwezig in de maand juli om ouderen een leuk uitje in en om talassa te geven. Een stranduitje voor de ouderen wat het Nationaal Ouderenfonds doet. Nou, Benne Veugel ontmoette daar ook een meneer... die de ouderen vermaakte met onder meer zijn accordeon... en uiteraard ook met andere dingen die hij deed tijdens de lunch voor de ouderen. Dat is Kees Oud. Nou, daar sprak hij mee. En in gesprek met weer een podcast van collega Benne Veugel...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 En dan gaan we het hebben met Willem over wat het Nationaal Ouderfonds voor de ouderen hier in Zandvoort kan betekenen. Gewoon blijven luisteren. En dan had het inderdaad over plaatjes. Hè? Daarom is Zandvoort zo populair. Dat heel veel platen over Zandvoort zijn gemaakt, is niet voor niks. En één daarvan, dat is deze.